Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben stelt gevechtsvliegtuigen naar Zuid-Korea gestuurd. Daarmee bereidt Washington de militaire oefeningen die de landen samen uitvoeren verder uit. De actie is bedoeld als machtsvertoon richting Noord-Korea. De VS hoopt zo te voorkomen dat het land Zuid-Korea opnieuw bedreigt en provoceert. De steltvliegtuigen zijn een van de paradepaardjes van de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn onzichtbaar voor radars en luchtafweersystemen. De vliegtuigen staan normaal gesproken in Japan. De spanning tussen de Korea's blijft oplopen. Noord-Korea liet vandaag weten dat het voor geen geld afstand zal doen... van zijn nucleaire wapens. De politie onderzoekt de mishandeling tijdens een voetbalwedstrijd... zaterdag in het Brabantse Langeboom. Een 22-jarige speler werd door een tegenstander tegen zijn hoofd getrapt...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 Op een vakantiepark in Deurne in Brabant is een vrouw overvallen in haar vakantiehuisje. Vier overvallers drongen haar chalet binnen even voor middernacht en bedreigden haar met een mes. De vrouw werd ook geslagen, maar raakte niet gewond. Volgens de politie bestond de groep uit drie mannen en een vrouw. Ze gingen ervandoor met elektronica. Over de waarde daarvan is niets bekend. De politie weet nog niet hoe de overvallers het vakantiepark zijn opgekomen, want auto's zijn er niet toegestaan. Het weer, droog en helder, bij lichte vorst. Eerst wat mist, maar in de ochtend verdwijnt, verdwijnt die vrij snel. Overdag zon, in het oosten nog wat bewolking en het is droog. Het wordt 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ja, Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En dan is het tijd voor Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, zullen we even een beetje gaan uh, beuken met uh, Akkerman en Pierre van der Linde. En uh, Thijs van Leer en Bert Ruiter op Bas. Um, moet ik het even op een rijtje zetten? Jan Akkerman dus gitaar. Thijs van Leer. Toetsen als medezang Pierre van der Linden, de beste drummer van Nederland. Kortom, Focus. In 1973 namen ze Live at the Rainbow op in Londen. En daar hoor je hocus -pocus. Maar dan in een uitvoering zoals het hoort, zal ik maar zeggen. Je hoort om te beginnen de ruzie als het ware. De eeuwige spanning tussen Van Leer en Ackerman. Ackerman die het niet nalaat om ze nu en dan Van Leer een beetje voor gek te zetten. Muzikaal gezien... Uh, van Leer die zich door uh, het, hele, het hele geweld uh, als het ware heen schreeuwt en gilt. En uh, Pierre van der Linde die uh, letterlijk en figuurlijk als cement tussen die uh, twee ego's in zit. En alles aan elkaar drumt. Van der Linde die uh, heeft uh, later gezegd ik werd uh, eigenlijk niet goed van die twee. Dat ging gewoon niet die combinatie. Hij zat ertussenin en uh, kon de spanning op een gegeven moment niet meer uh, verdragen tussen laten we zeggen de student die kozen van leer en uh, ja, gewoon de jongen van het Waterloopplein, Akkerman. Um, Akkerman en uh, Van der Linde zijn uh, nog steeds hartstikke goed bevriend. Uh, en Van der Linde kan het ook nog steeds goed vinden met Thijs van Leer. Ingewikkeld allemaal, maar uh, in Hocus Pocus hoor je het hele verhaal langskomen uh, in een uitvoering die, uh, ja, die zijn gelijke niet kent. Als je dat vergelijkt met de studio-uitvoering... dan, uh, ja, in de studio was het een, uh, een slakkengang eigenlijk. En hier gooien ze er een enorm tempo in... en uh, speelt Jan Akkerman op zijn allergemeest. <applaus> Akkerman uh, uh, laat wel eventjes horen wat hij kan in, uh, in Hocus Pocus, of van Focus. Um, wat nou zo leuk is, samen met zijn uh, muzikale uh, vriend Cas Lux, met wie hij voor Focus in uh, Brainbox zat, nam hij uh, de LP Eli op in 1976. En daarvan wil ik uh, een instrumentaal nummer laten horen. Cas Lux gaan we binnenkort nog wel een keer doen. Fantastische zanger trouwens. Um, ik wil van Eli Tranquilizer laten horen. En waarom? Omdat je Akkerman nou alleen eens een keertje bezig hoort... met akkoorden in plaats van dat hele snelle solo-werk. En dat klinkt heerlijk. Tot volgende week. Zeg, hé. ik zat helemaal in tranquilizer. Ik was helemaal getranquiliseerd. Te gek. dankjewel, Jan Emaus. En ik vond deze versie van Hocus Pocus... live uh, op de LP Live at the Rainbow... vond ik ook te gek om eens te horen. Col um, van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de nacht... of liever deze vroege morgen. Deze en volgende keren wil ik wat gedichten lezen over hoe origineel de nacht. En dan begin ik met een gedicht van die wonderlijke dichter Kees Owens. Dat heet. Waarom wonderlijk? Ja, hij schrijft vaak onbegrijpelijke, voor mij onbegrijpelijke gedichten. Dat is dit niet overigens, maar die toch heel goed zijn. Dat heb je wel eens. Hoe minder ik ervan begrijp, hoe beter ik het. Soms, vind. Weet je. ja. Soms, ja. Een groot schrijver. Ik legde mijn pen neer en begaf mij naar buiten. Daar keek ik omhoog en zag de sterren. Het was een stille nacht. Ik ben een groot schrijver, dacht ik. Toen begaf ik mij weer naar binnen om die regel op te schrijven. En er schoot mij een traan te binnen die op mijn schrift viel. Ik huilde om de waarheid. Freak mooi. Ja? Ja, ik vind het, geweldig. Ik vind het een geweldig verneukeratief gedicht. Want een groot schrijver, zegt hij, dat hij is. Hij huilde om de waarheid, maar wat is die waarheid? Dat vond ik aardig om erover de na te denken. Ik. ik vind het ook goed opgeschreven. Ik zie je gezegd dat je er niet weg van bent Hindert in. Misschien ben je meer een bredere liefhebber. Ik dacht, laat ik er ook nog eens een, een oude knakker doorheen gooien... van zo'n 400 jaar geleden. Ik lees niet alles voor, maar hij heeft een liedeken geschreven. En het eerste en het laatste, de koepletje, wil ik voorlezen... S'nachts rusten de meeste dieren, ook mensen goed en kwaad. En mijn liefgoedertieren is in een stille staat. Maar ik moet eenzaam zwieren en kruisen hier de straat. Adieu, prinsesje jeugdelijk, mijn vrouw van mijn gemoed. Adieu en droom geneugelijk en slaap gerust en zoet. Ach, het is mij zo onmogelijk te rusten als gij doet... Een beetje vals spelen, hè? Maar is dat onmogelijk? Nou, ja, dat weet ik niet. Ik, dat, ik dat geloof op zijn woord. Um, een gedicht van Marsman. Treurig om zijn leven gekomen toen hij in 1940 naar Engeland probeerde te vluchten. En de boot uh, de, de, de ontplofte iets in de machinekamer. Amsterdam. De maan verft een gevaar over de gracht. Ik schuifel elke nacht na middernacht in de verloren echoloze stap... ruggeling schuivend langs de hemelschuimte. De treden der verlaten wenteltrap van de ontstelde ruimte. Dan wou ik een gedichtje lezen van Maurits Mok. Ook alweer een jaar of dertig geleden overleden. Ik vind het een goede dichter waar je ook niet veel meer van hoort. Ik wil dan niet zeggen dat wat ik nu lees een allerbeste gedicht is... maar ik wilde het bij de nacht houden. Naderende nacht. Wolken, schreekbewind boven de zee. Er staat drie millimeter glas tussen mijn leven en de naderende nacht. Trillingen in het ondergrondse lopen in mij door. Reeds grijpt de wildernis mij bij de benen. Aan alle deuren schudt de wind... De wolven wapenen zich tot de tanden. In de kamerhoeken kreunt de lucht. Heel vaak gedichten met, uh, waarin al heel veel dreigingen uit. Uh. Mm -hmm. Vrolijke noot, hoewel vrolijk. Treurige nood van Piet Patiens ten slotte. François HaverSchmidt, zoals die heette, in 1894 overleed. Wel menigmaal, zei de melkboer morgens tot haar meid... de stoep is weer nat. Och, hij wist niet dat er s'nachts op die stoep was gescheid. Nu, dat hij en de meid het niet wisten, dat was minder. Maar dat zij er hoegenaam niets van vermoedden... dat was wel hard voor mij. When you cry, you cry Or because the load you're carrying is too heavy for you right now i'm crying because the one i love has gone and left me all alone i'd like to express myself to you people so that you can get a better understanding of what i'm trying to say uh, crying. Gregory Isaacs. Het is tijd voor Simon Carmichelt. Blijf hem lezen of ontdek hem.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 Je kunt toch ook wel leven zonder frisse lucht? Simon Michelt? blijf hem lezen. <coughs> Marjolein van Heemstra die ging uh, wekelijks onuitgenodigd naar een feest... om te zien hoe ze als vreemde gast werd ontvangen. En de titel van de serie is Welkom, schuine streep, onwelkom. Want hoe gastvrij is Nederland? En is Marjolein een partycrasher, van de letteren? Nou, heel vaak wel. Maar luister in oordeel zelf. Hier is aflevering 8 en... Uh, nu de lente echt bijna in zicht is, gaan we even terug naar Kerstmis. Welkom en welkom, welkom, Etrange, strange. Gelukkig te zien, just like Sanchanté. Happy to see you, blijver er resten staan. Vielkomen, bienvenue. De kerstgedachte van Kees. Jezus, meid, natuurlijk. Kees gooit zijn arm in de lucht alsof hij op het punt staat een gebed aan te heffen in de kleine gang van zijn huis. Het was een gok bij welke benedenwoning in deze Rotterdamse straat... ik zou aanbellen voor een kerstborrel. Achter dit raam stond de grootste kerstboom... en het leek me een goed moment om te testen of er een verband is... tussen de afmeting van iemands boom en dat van zijn of haar hart. Kees schudt mijn hand. Hij zegt dat het de godverdomme niet voor niks kerstmis is geworden. Als hij de deur naar de zitkamer openswaait, slaat het licht ons tegemoet. De boom hangt zo vol lampjes dat er nauwelijks nog boom te zien is. Op alle kasten en bijzettafeltjes branden kaarsen... Langs het gordijn hangt een knipperend lichtsnoer. Ria schenkt een borrel in en zet een schaaltje naturelchips op tafel. Om zes uur komen de gasten, maar tot die tijd mag ik gerust blijven zitten, zegt ze. Kees gooit voor de tweede keer zijn armen in de lucht. Jezus, Rie, we gaan er toch niet om zes uur de straat op knikkeren? Hij draait zich naar mij. We gaan gourmetten, zegt hij. En we hebben altijd een pannetje te veel, dus als je wil kan je blijven. Ik zeg dat ik straks naar mijn familie ga. Kees kijkt teleurgesteld. Tot kwart over zes kan toch wel? Ria kijkt bevreemd naar Kees. Het is even stil. De stem van Frans Bauer klinkt door de kamer. Hij droomt van een kerstfeest waar vrede bestaat. Ik dacht gewoon, begint Kees, dat het goed zou zijn voor John en Marianne om te zien hoe je ook met mensen om kan gaan. Zij zouden haar nooit binnenlaten, hij wijst naar mij. Ria zucht. Ze zegt dat hij John en Marianne moet laten zijn wie ze zijn. Maar die mensen komen alleen maar vreten hier, moppert hij. Daar zit geen kerstgedachte achter. Mijn moeder, zegt hij, die, die haalde elke kerst een zwerf binnen, terwijl we zelf niks op tafel hadden. Dat is kerst. Het gaat om de chips, maar ook om de gedachten. En Kees wil dat John en Marianne daar eens over nadenken. Ria zucht weer. Ik sla mijn borrel achterover. Misschien moet ik gaan, zeg ik. Kerst is vaak al moeilijk genoeg, en ik wil het niet nog ingewikkelder maken. Maria en Kees zijn het over één ding eens. Ik moet blijven. In ieder geval tot de chips op is. Met Frans Bauer op repeat en nog twee zakken naturel chips borrelen we verder. Kees vertelt over zijn nieuwe floor manager... die te slap is voor de ploegendienst en zo dom als een aap. Ria fluistert over Hans van hiernaast... die laat zo zat als een tor tegen de scootmobiel van Aja stond te pissen. We proosten op een nieuw jaar en op de staatsloten... waarmee Kees en Ria nu eindelijk eens een miljoen willen winnen. Vorig jaar kochten ze een kraslot. Een tientje wonnen ze. Dat was bagger. De combinatie van Kees, Ria, een paar honderd kerstlampjes... naturelchips en jenever doet iets met me. Frans Bauer zingt voor de derde keer dat hij droomt van een kerstfeest... waar vrede bestaat en wij neurigen je gedrieën zachtjes mee. Als ik een half uur later in de deuropening sta... drukt Kees mij geëmotioneerd de hand. Dit ga ik John en Marjan vertellen, zegt hij zacht. Dat kerst met een vreemde pas echt kerst is. Ria glimlacht en klopt Kees op de schouder. Mijn moeder, begint hij, maar hij maakt zijn zin niet af. Kom volgend jaar maar gewoon weer, zegt Ria, lief. En ik beloof het. Iedere dag is een feestje, als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken met de vogelen. Zal drinken, raak eens bevriend met een beestje. Ruik hoe het rozenblad ruikt. Leven is altijd een feestje, als je het voelt.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 Ja, ik word er elke week word er vrolijk van, van die Willy. Ja, goed, met Albert, die Alberti was dat natuurlijk. En dan nu mu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam, de Stichting ter promotie van de achtergrondmuziek. Rex van Beuningen. Jan Emma praat met hem. Zo, een hele goede morgen Rex van Duidingen. Een hele goede morgen Jan. Emoos. kunt u mij even geluid geven op de PU? Ja hoor, natuurlijk. Uh, daar komt hij. Ja, dan uh... heb je hem. Ja, hij doet het. Ja, ja. goed zo. Ja. Um, nou, we zitten gezellig aan een biertje, want het is altijd wel leuk. Uh, uh, de Caro schenkt altijd oh. een biertje als ze weten Rex komt. Wij hebben natuurlijk een heel ander schema uh, als, als de gewone mens eigenlijk. Dus uh, we hebben een biertje opengetrokken en we zijn hier gezellig bijeen om uh, muziek aan mensen te laten horen. Ja, we zijn echt nachtmensen en uh, uh, wat geeft het, hè? Zo is het, Jan. En uh, ik heb hier iets interessants meegenomen. Ik laat jou zien. Je, ik, ik zie je al aan je ogen. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat is ongelooflijk. Een plaatje van een Française. En De, wat voor een? Die ziet eruit als een Japanse. Ja. En haar naam? Bach-Yen. Nou, dit moet je even uitleggen, hoor. Ba Bach, Jen. Wie ik, heet... pro ik probeer het kort te houden. Ja. Uh, Doe je best, Bach. Het is een, uh, een, een, een meisje. Ja, ze staat op de hoes. Dat zien de mensen natuurlijk niet. Maar ik zal het omschrijven. Ze heeft er ontzettende lol in. Ze is 1,23 hoog. En een westbetaille van 18 centimeter. Voor of na de maaltijd? Dit is uh, nog voor de maaltijd. Denk. Voor de maaltijd. Ja, ja ze, ze at niet veel. Maar uh, een product, een schitterend product. Want ze heeft een, een snoezenpoese van, van een gezichtje. Nou, nou, nou, uh, nou. Japanse vader en een Franse moeder. Ze woonde in Frankrijk, Bach-Yen. Uh, Waarom ja, hebben haar ouders ter Bach genoemd? Ik denk omdat ze gek op Mozart waren. En dan die, uh, die, die naam Yen... Is dat, er, is dat haar familienaam? Dat is een heel verhaal. Um, ik probeer het kort samen te vallen. Het was haar artiestenaam. Um, uh, ze liet zich uitbetalen in Jen. Dat... De Jen jongen die is, die is onbetaalbaar, toch? Ja. ja, en dat heeft eigenlijk haar carrière eigenlijk niet, niet veel goed gedaan, terwijl ze de vocale kwaliteiten en, en de looks zeker in huis had. Ze was te duur. Uh, ja, ja, het werd gewoon te gek. En ze heeft een paar plaatjes gemaakt... waar ik geluk, eh, eh, gelukkig nog een van op de kop heb weten te tikken. En, um, want het is Franse import. Hè? Uh, uh, maar het, haar uh, carrière was geen uh, lang leven beschoren. Nee, dat snap ik nu. Maar wat een, wat een leuk mens zeg om te zien. Ja, en eh, eh, daarom, eh, dat is natuurlijk ook in deze rubriek... dat ik, dat ik mensen naar voren breng. Tenminste, ja, ik kan wel Rolling Stones weer eens draaien... Maar, en de Beatles, maar die kent iedereen. Die weten we nou onderhand wel. Bagien. En ik denk... Ja, Bakken, gaan we nu draaien? Ik denk dat het onder tijd is om al, vast even een stukje aan de mensen te laten horen. Ik ben zo benieuwd. Ja, ja, ja. Dit, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ja. Kijk. Dat is dat gaaf. Het is, gewoon, uh, het is gewoon een. lekker, lekker kind. Lekker. Ja. ja, Zeg een beetje. Nou, wat zal ik zeggen? Zo lekker. Ik, uh, ik kreeg het op mijn heupen bij deze muziek. Ja, zeg, daar, daar moeten we niet doorheen praten. Nee, maar dat doen we wel. Toch, hè? Ja. En ik ga het nu even... Want het is een EP'tje. dat is een heel duur ding. Er zitten vier nummers op. En ik ga even naar het volgende nummer... wat ik dus wil draaien voor de mensen... de luisteraars, de lieve luisteraars... van de nacht van het goede leven. En dat nummer... Dat heet Il faut mieux rester copain. Dus het is maar beter dat we vrienden blijven. Nou, dan dat is. vind ik een fantastische boodschap. Nou, Voor dit hele programma. Toch? Nou, ni hey, ja. Maar niet dat afgezaagde van, van dat het altijd over de liefde gaat. Maar laten we dan maar gewoon vrienden blijven. Ja, en we hebben weer een artiest leren kennen of herontdekt in Bach Yen. We kunnen de naam niet genoeg laten vallen. Bach Yen. Inderdaad, Bach Yen. En de kapsel is een beetje Amy Winehouse, hè, Valpoort? Denk je dat Emmy ook een singeltje van haar in bezit in, heeft? Nou, dat, dat, dat kan niet anders, dat kan niet anders. Zo, zo, dat zijn de looks die later terugkomen bij een Emmy Winehouse. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Of wil je nog wat zeggen over Bach? Daar kan ik u over doorgaan, maar laten we op, ah, laat maar even gaan luisteren. Oké. Okay. Je dis, on n'est plus des enfants C'est fini d'être amis seulement Et moi je réponds L'amour c'est important Alors réfléchissons bien Il vaut mieux rester copain T'en vas pas, ou ne sois pas fâché Arranger. Laisse encore un peu de temps pour Et un jour prochain. On sera mieux que des copains. On sera, mieux que, des copains. On sera mieux que des copains. Ah, was ze dan opeens verdwen, Bachyen. Heb huh, je iets gevonden? Ja, kijk maar op de website hoe ze eruit ziet. Een leuk kopie heeft ze inderdaad. A.L. Snijders nu in de herhaling. Iedere dinsdagmorgen geeft hij een ZKV, een zeer kort verhaal cadeau... aan Margriet Vromans van de KRO's. Ochtend op vier. Zeg ik dat goed? Het huwelijk. De ceremoniemeester van het huwelijksfeest heeft gevraagd... of ik iets realistisch wil zeggen... Ik bedenk dat je alleen het huwelijk van je ouders van binnenuit kent en dat van jezelf. Van alle andere huwelijken ken je slechts de buitenkant. Daarom wend ik me voor een volledig beeld tot de poëzie en kom meteen bij het huwelijk van Willem Elschot, het bekendste gedicht uit onze literatuur. De moeilijkheid is dat alle vrouwen die ik ken het onaangenaam vinden, het verval van de vrouw, de spijt van de man. Maar voor mij zijn dat details. De hoofdzaak is de weemoed, de stille kracht die onbenoembaar is en superieur aan de woede en de spijt. Dus lees ik op het feest, nadat iemand aan het glas heeft getikt, het vijfde couplet voor om een ieder stil te houden en mijn gelijk te halen. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren. En die avonds komt wanneer men slapen gaat. Later op de avond na het dansen word ik aangesproken door een 16-jarig meisje. Dat me vertelt dat het gedicht juist die week op school is behandeld. En dat de leraar de nadruk heeft gelegd op de mislukking. Op het beeld van de man die bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten. Een vergeten. Een vervaarlijke aanblik boot. Ik zeg, leraren geven een aanzet. Jij moet het verder zelf doen. Hang het gedicht boven je bed. Lees het honderd keer. Maak zelf een voorlopige keuze. En laat die altijd voorlopig blijven. Muziek van Johannes Brahms. Eigenlijk was hij al gestopt met componeren. Maar onder meer dit pianowerk schreef hij nog... met zijn dierbare vriendin Clara Schumann in gedachten. Het werd hier uitgevoerd door Stefan Vladar. En dat was Margriet Vroomans. En eh, het is de ochtend van Vier Excuses. Tijd voor F. Starik. Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door, die al lang in de boekwinkel ligt. Uitgave van Nieuw Amsterdam. Uh, het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, legt uit en gooit weg. Dat uh, gaat over uh, die beroemde manifestatie uh, Schreeuw om Cultuur. Uh, waar ik als stadsdichter was uitgenodigd... om daar ook op het uh, Ajax-bordes uh, op het Leidseplein, uh, Stad Schouwburg... om daar het, de massa uh, toe te spreken. Wat, uh, wat ik heel erg leuk en stoer vond. Uh, van de week, uh, of, of, of eigenlijk om precies te zijn vandaag... was uh, in het nieuws dat... Uh, de toenmalige staatssecretaris Hobbe Zijlstra uh, best bereid was geweest... die bezuinigingen op cultuur uh, terug te draaien, dan wel te verzachten. Maar dat hij zich zo geërgerd had aan de kunstwereld... met zijn schreeuw om cultuur en zijn mars der beschaving... dat hij had gedacht, nou, laat ik het gewoon maar allemaal uh, doorzetten... die bezuinigingen, want ik vind die lui zo stom, die kunstenaars. Dat meen je uh, toch niet, dit... Ja, dat is echt waar. Dat heeft hij verklaard in de kamer of zoiets. Of in een interview. Hoe was het om daar te staan toen, die dag? Ja, ongelooflijk stoer. En heel erg leuk. want Ik wist dat. Als je zo'n grote massa toespreekt, dan weerkaatst het geluid ook. Tussen de gebouwen. Dus dan moet je extreem langzaam uh, praten. omdat anders je vorige zin nog niet teruggekaatst is. en dan wordt het onverstaanbaar. Uh, maar dat, daar gaat zoiets uh, heerlijk demagogisch vanuit ja, ook. Dat je je, dat, je, dat je je ongelooflijk uh, stoer gaat voelen van de weeromstuit. En. Uh, ik denk ook, dat het, ik weet wel zeker dat het de grootste massa is geweest... Uh, die ik in mijn leven tegelijk heb, uh, heb, heb toegesproken. Dus alleen al uh, uh, daarom, uh, om dat prettige gevoel nog eens uh, bij mezelf op te wekken... het gedicht Schreeuw. Ik zal het, uh, uh, ik zal het niet op stadion uh, uh, grote uh, voortdragen, maar gewoon heel klein. Want het is eigenlijk ook gewoon een heel klein tekstje. Schreeuw. Ik moest ineens heel erg aan Ellen denken. Ellen van Lange. In 1992 werd zij olympisch kampioen... op de 800 meter door het hartst van iedereen te hollen. Ellen bewoonde een kleine etage in de Amsterdamse pijp. Ze leefde van een uitkering van de sociale dienst. Want heel hard hollen, wat heb je eraan? Dat heeft toch geen nut? Maar toen was ze op slag beroemd als Fanny Blankers-Koen. Ellen leert ons dat je je hart moet volgen. Dat je moet doen wat je kunt. Ellen is kunst. Ik vond toen de tijd die gedachte dus wel aardig... Uh, dat ik ooit ergens heb gelezen dat Ellen van Lange... jarenlang bij de sociale dienst gelopen heeft... terwijl ze alsmaar liep te hollen en te hollen... Uh, uh, waarvan je inderdaad zou zeggen, mevrouw, dat is toch geen broodwinning? Een beetje lopen hollen. Uh, maar het kan dus wel. In, uh, in wezen vind ik dat, dat ook, geloof ik, de kern van uh, waarom het handig en verstandig kan zijn om kunst te subsidiëren dat er ineens zomaar iets uit kan komen... Uh, waar we allemaal ons leven lang en generaties na ons... ook nog plezier van kunnen hebben. Maar vind jij een ultieme sportprestatie kunst? Uh, ik vind het vergelijkbaar met kunst... Uh, als je uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, qua inzet... Uh, dat deze mevrouw jaar in, jaar uit geoefend heeft... op een vaardigheid die uh, ogenschijnlijk in onze moderne maatschappij... niet enorm van nut is, namelijk heel hard kunnen hollen. Je kunt ook de fiets nemen of sneller nog de auto. Of uh, een tram. of als je, uh, je, uh, als je gaat vliegen ben je in, in, in, in, in een dag de hele wereld rond. Dus uh, dat, dat hollen... Dat, dat, heeft geen enkel aanwijsbare nut. En dat je dat dan toch gaat doen, jaar in, jaar uit voorhoudt... en steeds harder en harder. En dat, je, dat het dan op een dag een soort catharsis komt, van dat je daar daadwerkelijk de Olympische Spelen mee wint. En uh, uh, uh, vervolgens dus waarschijnlijk ook in ieder geval beroemd bent en uh, waarschijnlijk ook rijk. Ik weet niet wat dat oplevert, maar dan kan je volgens mij nog jarenlang winkels gaan openknippen als je de Olympische Spelen hebt gewonnen. Dus ik vond haar een zekere metaforische waarde hebben... dat uh, Ellen van Lange... Uh, iedereen kent haar naam nog steeds... dat ze met een op zich idiote activiteit... Uh, uh, haar leven heeft waargemaakt en zin gegeven. Maar maakt dat dit gedicht tot een goed gedicht? Nee, dus weg ermee. van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi Kwartet. Um, vergeet onze website niet, hè? we zijn er. Uh, www.adelinevanlier.nl kan je alles teruglezen, ook de playlisten. En terugluisteren, dan kan je ook abonneren op de podcast, in iTunes. Je kan me bevrienden op Facebook, Adeline van Lier. Gooi ik ook al die podcasts op. Je kan me mailen, hetgoedeleven.nl. Volgende week heb ik in ieder geval een interview met Simonca de Jong... Die een mooie documentaire maakte, die Only Sun en die gaat vanaf volgende week in een aantal zalen draaien. Indrukwekkend verhaal van een aantal kinderen uit een Tibetaans dorpje. Fijne week, tot volgende week. Doe wat water in de wijn, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn nog eens een pleziertje. Zet de meisjes op een rijtje, lok de paard uit zijn pijtje. Geef de gastvrouw maar een zoen, want we zitten zonder poen. Laat de slager eerlijk zijn, hij streelt graag de hammen. Kruidenier ligt aan rozijn, de kapper staat te kammen. Maar de Delver in het mijntje, laat wat kolen op een treintje. En de kastelein heeft spijt.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 Ja, we hebben nog een uurtje om het even te interpreteren. we het proberen het gewoon. Ja, dan en dan doe, jij, doe jij, gewoon honderd. Met, me. met ja. ik snap het nog niet, maar we ik een genomen, doen, doen we nog doen. Ja. Ja. Ja, Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.